Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn 1300 Oekraïnse militairen omgekomen, dat zegt Oekraïne zelf. Volgens hen zijn er zeker 12.000 Russische militairen gedood. De cijfers zijn onmogelijk te controleren. Zowel Rusland als Oekraïne voeren een informatieoorlog. Rusland waarschuwt het Westen ondertussen om te stoppen met het sturen van wapens naar Oekraïne... Want de konvooien die de boel brengen kunnen aangevallen worden, vertelt correspondent Geert Grootkoerkamp. Ze zullen worden beschouwd als een, ja, een legitiem doelwit. Uh, en dat bergt dus uh, ja, het potentieel in zich van, van verdere escalatie of confrontatie tussen uh, het Russische leger en uh, die westerse leveranciers van wapens. Nederlanders die Oekraïnse vluchtelingen opvangen zitten met veel vragen. En hiermee kunnen ze nergens aankloppen. Ook over geld is onduidelijkheid. Ze betalen nu vaak zelf het verblijf van de vluchtelingen of schiet het voor. Het is niet duidelijk of en hoe daar compensatie voor komt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft oplopen. Er liggen nu meer dan 1600. Een klein deel hiervan, 154 patiënten, ligt op de intensive care. Sven Kramer heeft bij zijn afscheid een koninklijke onderscheiding gekregen... Hij is nu officier in de orde van Oranje Nassau. Samen met Irene Wust neemt hij vandaag afscheid van het professionele schaatsen. Er moeten meer tiny houses in de provincie Overijssel komen. Dat staat in de verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen daar. Ze willen dat het makkelijker wordt om de kleine huisjes ergens te plaatsen. Maar de nieuwe buren staan niet altijd te springen voor mini huisjes in de buurt. Voor Henks huis zijn ook plannen voor tiny houses. We zijn erg bang voor de, voor de verrommeling. Die, uh, dat bestaat eigenlijk uit het uit bijbouwen van schuurtjes, het neerzetten van piepelwagens, neerzetten van auto's, busjes. Tiny houses worden gezien als een oplossing voor het woningtekort, maar volgens Henk zijn ze veel te klein om in te wonen. Dat help je met tiny houses ook niet. Je moet wel in, uh, in dat soort woningen kunnen wonen. Dat zijn, dat zijn niet zoveel mensen. En volgens mij zijn ze nog kleiner dan een staakcaravan. In de woonplannen van minister De Jonge zijn flexwoningen wel een manier om de woningnood aan te pakken. Heb ik het weer nog? Het is nu droog en een graad of 14. Vanavond hier en daar wat regen. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen opnieuw droog, zonnig, af en toe wat wolken. Het is dan een graad of 15. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat een file van 3 kilometer bij Amstelveen Stadshart.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 Je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwondert Dat ik dat nooit vergeten zal al honderd Je hebt me belazerd Je hebt me bedonderd Het zal zo'n dertig jaar geleden zijn dat ik jou stil aanbad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 Ja, ik ben belazerd. Zo, hè. Ja, dat was hij dan, uh, toon Hemans. En uh, je hebt me blazen. Je hebt me bedonderd even uh, ja, terug in de tijd. En tot de klokjes van 8 uur. Ja, je hoort het goed, 8 uur. En uh, we gaan eventjes verder met uh, Erik en Macy. En zonder jou.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 Zo geworden dit ogenblik verstoren, maar enig geef ik toe. Goed te doen, Erik Messi. En uh, zonder jou, ja, lekkere. Nee, de, nee de pop eigenlijk. Yeah. This is very right. And uh, I can't get enough of your love, babe. Like the bij, entertainer for you. Mijn naam is Vit Hey. Goedemiddag. I don't know about that. There's been a times that we've loved and we've shared love and made love.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 I feel a change Something move I scream your name but what you got to do with Darling, I Can't get enough for your love, baby Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough for your love, baby Oh, no, baby Girl, if I can only make you see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 Right. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Get enough of your love babe. No, Barry White. Hier bij CFM Entertainment. To de klokjes van 8 uur. En we gaan lekker verder met uh, een nieuwe. Nederlandstalige van uh, Melissa Smilda. En ik heb jou niet uh, voor mij alleen. Entertainment for You wordt mede mogelijk gemaakt door KeesVersluis.com Wel de dagen af dat ik jou mag zien, dan komt mijn droom voor even uit. En dan denk ik ja vandaag misschien, wanneer neem jij nou een besluit? Het voelt zo koud als ik weet dat jij. en uh, al heb ik jou niet voor mij alleen verzoekplaats aanvragen ga naar zfmartisten.nl. entertainment for you meer dan radio maar zo ook deze. je kent het vast nog wel. de vorige jaren, George en Prince Mohammed en ze hadden het over Someone Loves You, Honey. ja, we zitten gelijk ook uh, de huldiging te kijken natuurlijk uh, van de schaatsers Irene Hoest en uh, Sven Kramer natuurlijk. I wanna share. Het is zo lang geleden dat ik dicht bij je was Je was zo jamjam, -jam, zat naast me in de klas En nu na al die tijd, wanneer ik jou naar rechts toe zwaai Ben je zo jamjam, -jam, een echte match met mij Lijkt het weer als in de klas? Je bent zo jam, ja, maar nu op het terras. Hoe is de wijn mijn lief? Smaakt hij zoals je wilt? Hij is zo jam, ja, maar haal. Hou... perfect nog steeds perfect heet het nummer ja Riet Petit Jackie Wilson en te delen voor u tot de klokjes van 8 uur well, look I want the world to know I love the love. Her. She gives me so much, and she's all right. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she really race Well, oh, now she's my cutest, my tootie frutti, my heart, my love. Lekker een gouden oude jaren 60. Jackie Wilson en Ried, Patiet. En we gaan lekker verder met... Uh... Oh rustig, Katharine Hulters. En jij denkt toch niet? Nou, wat denk je niet? Wat denk je wel? Wat denk je dan? Ik heb te veel genomen. Hoopte dat je terug zou komen. een Gehoord. Hetzelfde verhaaltje afgesloten. Gewacht tot jij zou bellen. De liefde, een gevecht, mijn mooiste dromen sloeg jij weg. Ik heb me voorgenomen dat ik klaar ben met verdriet. Ik kan er iets aan doen dat jij in mij. zij denken van, uh, ja, wat hoor ik nou op de radio? Uh, gezellige muziek. Nou, Je bent afgestemd, in ieder geval op uh, ZWM Zandbord. En dat allemaal met Entertainment voor jou tot de klokjes van 8 uur. En we gaan lekker terug naar een uh, hele gauw ouwe. En je hoort het al. Bugfish en making your mind up.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 Dan gaan we ouwe. André Hazes, En het allemaal met bloed, zweet en tranen. Wie ook bloed, zweet en tranen heeft, dat is DJ uh, Fons. Ja. hele goede ja. middag. Ja. We zijn middag. <lacht> hey. ja, ja, je hebt een, uh, ja, je loopt eigenlijk een beetje achter. Hè? De Polonaise is weer aan. Ik bedoel, Carnaval is net ja. voorbij. <lacht> ja, dat klopt. Maar uh, Polonaise kan je heel het jaar lopen. Hè? Ja, dat is zo, inderdaad. Uh, het ja. feesten mag weer in ieder geval. Dat He, dus. Doe ik weer, wel. Ja. Hey, um, ja, hoe, hoe is deze plaat tot stand gekomen? Deze plaat is tot stand gekomen. Uh, nou, vorig, jaar, vorig jaar zomer was ik op vakantie in, uh, in Duitsland. Met, uh, met de camper. En dan zag ik hier en daar zo'n beetje van die blaaskapellen voorbij komen. Ja. Die speelden een bepaald arrangement. Ik denk: hé, hey, dat is een leuk arrangement waar ik misschien wel eens iets leuks mee kan. Toen ben ik uh, gaan zoeken hoe het nummer heette. En dan blijkt het een heel oud Tsjechisch nummer te zijn. Okay. Van, uh, van uh, iets van 80 jaar geleden. Een ouderwetse polka. Nou, op een gegeven moment ben ik nog gaan zoeken op internet. Zo, hoe kan ik daar iets leuks van gaan maken? Daarover na denken. Heb ik een tekst geschreven. Ben ik met die tekst naar Frank Verkooyen gegaan. naar de Boom Music Studio. En ik zeg tegen Frank: Van nou, uh, kunnen we hier een, een leuke plaat van maken? Ja. Hij zegt ja, natuurlijk. Dus we zijn een middag lang uh, met z'n tweeën in de studio bezig geweest. En het resultaat uh, is, is: De polonaise is aan. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat is. Uh, maar maar, maar, maar dat, dat vorig jaar zei je. Ja, vorig jaar, in de vakantie, toen heb ik het... Dus je bent toch lekker op vakantie geweest vorig jaar? Ja, nou, ja. Uh. Aha. Je, moet wel, je moet af en toe wel een beetje... Ja, op... nee, ik bedoel, uh, lekker met het campertje inderdaad. Wat je ja, zegt. ja, ja. Dus... Dat klopt. Dat klopt. En het nummer, het nummer hebben we in oktober opgenomen. In de hoop dat het, uh, ja, dat het moment daar was dat we het uit konden brengen. Ja dat op een gegeven moment, ja, iedereen zat natuurlijk nog opgesloten in oktober hè, met de corona. Ja, ja, ja. Zeg van later dan uh, inzetten op januari. Nou ja, januari was nog hetzelfde verhaal. Toen hebben we uh, de, de ingezet op februari. De ja. eerste week februari. <lacht> en, uh, en, en dat hebben we goed gekocht. Want Inderdaad, net voor de carnaval uh, kwam het uit. Dus hier, ja, ik weet niet of bij jullie ook carnaval is. Maar ja. Hier is natuurlijk... ja, ja, ja, ja, ja. Hier, uh, ja, hier aan deze kant uh, in, in kleine mate. Ah, uh, oké, okay, oké. Okay. nou ja, carnaval is carnaval, hè? Ja, ja, ja, nee, maar we, we hebben hier ja. natuurlijk de Heer Ugenwaard. Daar, daar wordt wel wat het een en ander gedaan aan carnaval. Dus nee, er wordt wel, aan deze kant wordt wel iets gedaan. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, we hebben wel gezegd, bewust gezegd, van, nou, we noemen het geen carnavalsplaat, maar een feestplaat. Want feesten, dat kan je heel het jaar. Ja. En carnaval is natuurlijk maar, maar één, één lang weekend. Ja, ja. Dus We hebben gezegd, van, nou, we noemen het een feestplaat, dan kan een heel het jaar kan de plaat gedraaid worden. Nou ja, eigenlijk twee keer, dus de elfde van de 11 ook natuurlijk. Ja, de 11 van de elfde ook nog. Ja, het ja. hele het jaar, het het jaar is eigenlijk feest. Het is en alles maken we zelf als feestje. Nou, maar inderdaad, dit, dit is een plaat die ja, eigenlijk wel altijd kan. Ja, ja. En, en als je een beetje. Als je een beetje... Uh, uh, bent, bent... Uh, ja, ...dan moet je gewoon zoiets opzetten. Dan zet je zoiets aan... ...en dan ja. zet je de radio een beetje harder... ...en dan hop je is het? Ik loop al zes weken een Ik heb er zeker knieën van gekregen. Dus, uh... <laughs> <laughs> ja, nou, ja ik bedoel... Uh, ...de zolen slijt ook natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja. Oh, blijf <laughs> je gewoon doorlopen. Ja. Hey, maar... Um... Ben jij stiekem nog uh, ergens anders mee bezig? Of uh, nou, hou je het eventjes uh, bij deze single? Voor mij is het eigenlijk een beetje een, een, een, uh, nou ja, een grap dat ik het natuurlijk niet doe, maar ik nee. ben normaal gewoon uh, dj van beroep. Ja. Ik, uh, ik, ik sta op feesten en partijen en dan, ja, ik af ken het. Het leuk. En dan vind ik het af en toe wel eens leuk om een keer een plaatje te maken. Ja, ja ik ken ja. het. Ik bedoel, uh, ja, vroeger deed ik hetzelfde als jij. Ja, oké. Okay, okay. ja. <laughs> ja, leuk. Dus, uh, ja, dat is altijd... Uh, ja. Nou ja, nou, nou sta ik achter de microfoon hier zo uh, met, met, met wat schuifjes en draaiknopjes. Ja, even weer. Ja, vroeger deed ik het ook natuurlijk. Uh, ik, uh, eh, vroeger had je natuurlijk de, de illegale piratenradio's. Uh, ja, dat klopt. Dat, zo, is voor, zo is het voor mij ook begonnen vroeger. Ja, ja. Uh, dus, uh, ja zo begon het allemaal weer, inderdaad. Uh, ja. ik, ik, ik denk dat ik al uh, heel vroeg uh, erbij was, laten we zeggen met een jaar of elf. Ik was 16. Toen kwamen mijn ouders naar me toe die zeiden, van, wil je voor je verjaardag hebben een bronfiets of een uh, illegale piratenzender? Ik schreef aan welke illegale piratenzender. Ja. ja, heerlijk. Het was een geweldige tijd. Ja, Geweldig. absoluut, absoluut. Ik zou het zo weer doen. Ja, ja, ja zeker. En, uh, ja. Ja, dat, dat, dat was gewoon gigantisch. Ja, ik, ik heb mij uh, echt klem gedraaid. zeg maar. Morgens, ik had een ochtendprogramma. En uh, daarin deed ik een, uh, een soort van uh, verzoekparade. En uh, ja, ik, ik had natuurlijk uh, continu mensen die onderweg waren naar hun werk. En weet ik, het dat, dus, dat was zo druk dat, ja, <laughs> dat ja. ik het alleen niet aan kon, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ze ja, moesten ja, weg met ja. z'n drie uh, dat ochtendprogramma gaan doen. En, uh, ja. ja, superleuk toch? Ja, ja, ja heerlijk. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, nu, uh, nu even wat anders natuurlijk. Want uh, ja, en, en nu is het uh, de Nederlandstalige muziek. Ja, ja, nou ja, het is voor, mij, voor mij is het niet alleen de Nederlandstalige, want ik draai ook ontzettend uh, uh, veel in België op ethische, ja, de afgelopen twee jaar niet meer daarvoor dan, en dat gaat nu, nu weer verder. Ja, ja, ja. Heel veel in, heel veel in, in uh, België op ethische 90s parties. Nou, ja. die muziek is natuurlijk ook helemaal hot. Ja, ja, vooral de ethische. Ja, ja, absoluut, absoluut heerlijke muziek. Ja, de ja. ja, daar hadden we toevallig net met mijn collega's nog over. De jaren 80, dat was ja, toch wel geweldig. Want ja, mensen waren er nog, artiesten waren er nog heel erg creatief. He? Ja, ja, ook dat. En, en, ja. Maar goed, maar goed ik, ik denk wel, dat is dan mijn persoonlijke mening. Ik ben zelf al ook opgegroeid met de muziek uit de jaren 80 en 90. Ja, ja, ja. Maar ik denk direct uh, over, over 20, 30 jaar dat de, de generaties. Dan zeggen van ja, naar de zero's en, en, en, en wat erna komt, dat, dat vonden wij allemaal geweldig. Ja, uh, dat, maar, dat, maar, dat... ja, maar heel vaak komt het omdat, uh, omdat ze de muziek niet kennen. En, en ja. uh, laten we wel zo zijn, de jaren negentig met uh, de Housie natuurlijk, uh, die, die toen inkwam. kwam. Uh, vanuit Duitsland kwam het overwaaien natuurlijk. Uh, ja, daar, daar werden eigenlijk alle uh, ja, ridotjes in gebruikt, die ja. eigenlijk van de jaren zestig en zeventig waren. Ja, ja, en ook nog van de jaren tachtig, eventueel. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. En waarbij uh, de jongeren zeiden tegen mij: van... Joh, hoe ken jij dat nu meer? zei, hoe ken jij dat nu meer? <laughs> ja, dat. ja, ja, dat klopt. <laughs> de die jongere generatie die, kent het, die kennen die serpentjes allemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, en uh, ja, dat, dat is dan altijd wel geweldig. En ik denk van: ja, dat is een oude, oude kleren, <laughs> ja, ja, ja, ik zeg, nou ja, dat, dat, ja dat, dat is het ook weer niet. Maar goed, hey, het, het, het, ja. Gezellig. Uh, gezellige iedere tijd. tijd. Iedere tijd heeft zijn charme. Ja toch? Ja, absoluut, absoluut. Ja, dus, uh, nou ja, was jij nog ergens anders mee bezig, zei je dan? Uh, nee, nee, ik ben <laughs> het verder niet. nou ik, Laat ik het zo zeggen, ik heb wel alweer een ander heel leuk idee. Ja. Waar ik uh, over een tijdje misschien wel weer iets mee ga doen. Maar uh, laten we eerst voorlopig eventjes lekker polonaise blijven lopen. En, uh, en, en ik zit midden in de, in de promotie hiervan. Ja, en, ja, ja. Dus ja, willen we willen wel nog meer? en De, de, de optredens voor mij als dj zijn, die zijn weer volle pak ja, dus, gelukkig wel. Eh, dan gaan we lekker verder. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we in ieder geval afwachten wat de, wat de volgende gaat worden. Uh, ja. sta, sta je er eventueel nog op uh, ergens op, op parties, uh, buiten evenementen? Uh, nou, daar voorlopig in ieder geval, uit ik zag, voorlopig nog op de binnen evenementen. Maar dat zijn dikwijls allemaal besloten feesten die ik doe. Ik doe heel veel, heel veel besloten feesten, prijsfeesten ja. en zo. Dus, uh, dus maar openbaar staat er uh, op dit moment nog eventjes uh, niks op de planning. Maar er zitten al heel veel... Uh, er zijn opties staan er al open, dus wat er allemaal gaat komen. Maar als mensen mij in de gaten willen of gaan volgen, dan kan je mij vinden op, uh, op social media natuurlijk. en hebben een eigen website, djfonds.nl. Oké, okay, dus djfonds.nl. Djfonds.nl, erg belangrijk.nl, ja. Daar kunnen we jou allemaal uh, volgen, zeg maar, in, uh, in wat ja. er allemaal gaat komen en uh, wat je allemaal aan het doen bent. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, ik ga en, best veel doen. Ik ga best wel doen de komende tijd, dus, uh, dus hou het maar mee in de gaten. En als je denkt van nou ik vind het wel leuk om een keer dit je te zien dan. Uh, ja, blijft het up-to date dan... of moeten ze up-to-date? Uh, moeten ze daarvoor naar Facebook of Instagram? Ja, ja het, kan, het kan via Facebook, Instagram of via de website. Dus daar zet ik ook van alles op. Ah, oké. Okay. Dus We blijven je volgen. Ik zou zeggen, kondig hem, kondig hem lekker aan. Dan gaan wij hem draaien. Ja, dat... Nou zal ik hem eens eventjes smakelijk aan gaan kondigen. Ja. Uh, beste, beste luisteraars, zet thuis gerust de tafels en de stoelen even aan de kant. En de radio twee tikjes harder. Want de polonaise is weer aan met DJ Fons. Hé, hey, daar is hij. Dat bedoel ik. Hé. Hey. Groetjes en uh, bedankt D. Goed weekend. hoi. Hoi. Hoi. hoi. Nou, dat was hij dan. Wesley Klein en de wind onder mijn vleugels. En daarvoor hoorde je natuurlijk DJ Fons met zijn Polonaise. En um, we gaan nog een plaatje draaien. We gaan langzaam naar uh, het nieuws van zes uur. Maar niet getreurd. tot acht uur. Dan ben ik er bij u met Entertainer for You. En um, Rob de Nijs, het glanst, maar het is koud. Rob en, uh, de Nijs. De de Let It En uh, zondag. Eh, ja, we gaan uh, lekker naar het nieuws uh, van 6 uh, uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur van 3 uh, uur lang Entertainment for You.